Amerika Mobiel een bot heeft gedaan op KPN. Ik snap dat jullie vragen hebben, zodra het mogelijk is... ...zal ik jullie op terugkomen, Schrijft Blok in een korte mail aan het personeel. Vakbond CNV denkt dat KPN overvallen is door het overnamebod van de Mexicanen. De vakbond kan nog niet beoordelen of een overname slecht zou zijn... ...voor het personeel van KPN. PSV heeft in de voorronde van de Champions League een zware tegenstander geloot. De ploeg uit Eindhoven moet het opnemen tegen AC Milan... PSV speelt eerst thuis, dat zal 20 of 21 augustus zijn. En een week later is de return in Milaan. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Het weer, zon en stapelwolken en op veel plaatsen droog. Maar vooral vanmiddag ook een buitje met een kleine kans op onweer. Door 20 tot 22 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral landinwaarts dan ook kans op een bui. Dit was het NOS ShoeNA. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Ze knopen het Nes en Afribunschoten 5 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden 2. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knopend Zonzeel 6 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 14 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Daar ligt olie op de weg. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Breda kan beter omrijden via Den Bosch.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 in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM ZFM Met nu de muziekboulevard So fine Fine, so fine Ooh, Oh, girl, I'm gonna show you way.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 The run and front Was it just too far to fall? En ik dacht, oeh, oh oeh, was er zo.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 We're <laughs> up your eyes, and watch the sunrise, one point me have been made clear, love I go spread upon the world, you know. know, me love ya, comes out of devotion, to rule ya, spread to the world, in entrenched Town. I'm go. I'm never